9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen zo dadelijk in het NS, NOS Radio 1-journaal. De NS, topman Meerstad. Ja, je zou er gek van worden. Die stapt op. Hoe zit dat dan met de Viera? Daar zouden we wel eens duidelijkheid over willen. Zo meer daarover. Nu is het NOS-journaal met Mark Visser. De directie van de Nederlandse Spoorwegen overlegde later vandaag met staatssecretaris Mansveld over een oplossing voor de Vira-problemen. Dennis wilde in het Radio 1-journaal zojuist niet bevestigen of er een besluit is genomen om te stoppen met de Vira, zoals de Telegraaf meldt. Over de Vira uh, hebben wij uh, continu ook aangegeven dat we daar nog uh, met uh, de staatssecretaris over in contact staan. En dat daar nog meer over komt. Daar kan ik op dit moment nog niet op uh, vooruitlopen. Uh, voor wat betreft meer stap, ja, die heeft aangegeven toe te zijn aan een nieuwe stap. Het gesprek op het ministerie gaat over alternatieven voor de hoge snelheidsverbinding tussen Amsterdam en Brussel. Wanneer een besluit valt over de toekomst van de Vira is nog niet bekend.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 Hoogleraren Nederlands van alle universiteiten... hebben zich in een brief aan de Tweede Kamer beklaagd over het examen Nederlands. Ze vinden het examen beneden de maat en inhoudsloos. Het examen draagt volgens de briefschrijvers op geen enkele wijze bij... aan de kennis van taal of taalvaardigheid. En ook op de meerkeuzevragen hebben ze kritiek. Het punt is, je zou dus kunnen zeggen... het gaat er niet om wat een leerling kiest in, in zo'n geval. Het gaat om wat voor argumenten een leerling gebruikt... om die keuze te verdedigen. Er wordt immers argumentatievaardigheid... Uh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 Het weer, periode met zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt maximaal 15 graden. Morgen verandert er weinig. Later in de week lopen de temperaturen langzaam op naar zo'n 20 graden. De verkeersinformatie Zonbakker. Met euh, nou, nog 30 kilometer file. Alles bij elkaar op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij 1 Brugge. 6 kilometer. 5 kilometer op de A2 vanuit Eindhoven naar België bij knopend Europaplein. En er is net een ongeluk gebeurd op de A4... vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Badhoevedorp. Oeverdorp. zorgt voor 2 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook nog vrij veel vertraging op de A12... vanuit Utrecht naar Den Haag. Voor Den Haag-Malieveld, 5 kilometer. En verkeer vanuit Nederland naar Antwerpen... kan beter niet over de E19 rijden. Er is namelijk een ongeluk gebeurd bij Loenhout. Verkeer richting Antwerpen kan vanaf knooppunt Klaverpolder omrijden... via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Het NOS Radio 1-journaal Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Ja, het wordt aan alle kanten gemeld, maar de NS wil niet bevestigen dat ze met de Vira stoppen. Ik kan daar verder nog niet op vooruit lopen. Over Vira zullen wij nog communiceren? Ja, ze gaan daar dus nog over communiceren. Het feit is dat de NS bij de staatssecretaris is vandaag en dat de NS-baas Meerstad opstapt. Wordt wordt u het komend half uur meer over. Eerst naar eh, Maxime Verhagen. Die is bezig met een tour langs bouwbedrijven. In aanloop naar zijn voorzitterschap van Bouw in Nederland. is veel kritiek op de oud-CDA-politicus. Opvolger van Eelco Brinkman. Enkele grote bouwbedrijven hebben gedreigd hun lidmaatschap... zelfs op te zeggen als het roer niet omgaat. En ook eh, onder kleinere bouwbedrijven heerst onvrede. Minder politiek en meer resultaat. Dat moet Verhagen bereiken. Dit is het geluid dat Powers graag horen. Werk in uitvoering. De crisis hakt er diep in. De, de, de krimp dwingt ons om, ja, om, om mensen te ontslaan. Uh, helaas. Bij met name veel kleine ondernemers zijn de laatste maanden veel mensen ontslagen. Zo ook bij bouwbedrijf Van Dijk in Enschede. De tijden uh, zijn hevig op dit moment. En dan is een stevig geluid uh, richting politiek vanuit de achterban is natuurlijk uh, belangrijk. En uh, ja, daarvoor hebben we een, een, een branchevereniging nodig die, die, die dat geluid goed overbrengt. Jeroen Van Dijk is helder. Hij wil meer actie van Bouwend Nederland. Maarten Cornel, uit Jouren... Ook Bauer vindt dat we niet te veel moeten eisen. Ik denk dat we in Nederland uh, erg goed zijn om kritiek te leveren. En ik denk dat we daar ook eens een keer vanaf moeten stappen. Probeer op een, op een, goede, op een goede manier naar, een, naar elkaar op te zoeken. En, en, en zoek niet altijd naar tekortkomingen van partijen. Maar zoek naar zaken die je kunt, uh, die, die, waar je elkaar goed in kunt vinden. En probeer dat uit te diepen en ga daarmee aan de slag. Maar zeggen de critici. We zien te weinig resultaat. Er wordt te veel in achterkamertjes onderhandeld. De branche uh, heeft het ontzettend moeilijk. En dan is het soms lastig te accepteren dat er wel gesproken wordt... maar dat je niet exact weet waar, waarover en, uh, en welke doelen er bereikt worden. Een deel van de bouwers wilde daarom liever niet opnieuw een politicus als voorzitter. Jeroen van Dijk wil Maxime Verhagen wel een kans geven. Hoewel... Maar aan de andere kant denk ik ook dat we iemand nodig hebben... die met zijn blote handen deur in Den Haag kan forceren... in plaats van via de achterdeur naar binnen te sluipen. Maar niet alle ondernemers willen iemand die de deur forceert. de Cornel vanuit Jouren. Goed, met een club met 4000 ondernemers... is er ervaring in het ondernemersland genoeg aanwezig, denk ik. Dus wat dat betreft vind ik dat iets... Uh, lijkt me helemaal niet noodzakelijk om uh, in onze club... een, uh, een ondernemer aan te roepen te hebben. Juist niet. Iemand van buiten heeft een heel andere kijk op zaken. Kan heel verfrissend werken wel ook in Friesland er zorgen zijn over de crisis. Bouw Nederland kan natuurlijk geen oplossing bieden voor de crisis. We kunnen met elkaar meedenken en we kunnen ook heel goed uh, kijken... En, en, naar, naar om, om samen met, met de politiek naar een oplossing te zoeken... voor, voor dingen die, die, die allemaal spelen op dit moment in het land. Maar uh, een, een oplossing heeft Bouw op Nederland natuurlijk niet. Ik denk wel dat het gewoon een goede zaak is dat we zorgen dat er één club staat en dat we met één mond spreken en, uh, en dat we, wat ik zo net ook al zei, dat we elkaar opzoeken in de dingen die we die, ja, waar we elkaar in kunnen versterken. Ook Cornel heeft de afgelopen maanden een groot deel van zijn personeel moeten ontslaan. Maar volgens hem is het ook geen oplossing om nu Maxime van Hagen aan de kant te zetten. Er zijn geen pasklare oplossingen. En, uh, de, ik, denk, ik denk dat het, gewoon het belangrijkste is dat je, dat je met elkaar in gesprek bent. Uh, hè? Wij zien natuurlijk ook wel uh, weer een nieuwe besluitingronde. De, de, de, in Den Haag is het ook niet, er staat ook geen pers die je maar aan kunt zetten. En, uh, en Laat maar rollen, die muntjes. Je moet gewoon roeien met de riemen die je hebt. Voor iedereen in de bouwwereld die kritiek heeft heeft hij maar één suggestie. Geef de man een kans. En die man is dus Maxime Verhagen. Je hoorde een bijdrage van Bert van Sloten. Het is tien minuten over negen, bijna. We gaan naar Turkije, waar de onrust met de dag toeneemt. U heeft er eerder over kunnen horen vanochtend in het Radio 1-journaal. Afgelopen nacht veranderde Istanbul in een ware veldslag. Duizenden betogers raakten slaags met de politie. Het waren de zwaarste ongeregeldheden... sinds het begin van de protesten vorige week. Correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, eh, ik sprak jou eerder vanochtend. Je vertelde je over wat je hebt gezien en vannacht. Hoe is Istanbul vanochtend wakker geworden? Ja, dat is, dat is zo ontzettend raar. Ik ging gisteravond slapen, ik denk ergens tussen de uur of drie of vier... Uh, met voortdurende afschieten van traagafsgenaten... voortdurende schreeuwen, sirenes, uh, paniek op straat. Uh, en vanochtend word je wakker in een zonnige Istanbul... en het is muisstil muis op straat. Uh, dat blijft uh, bizar, maar ik denk dat je hier ook een patroon kunt zien... dat uh, overdag begint het allemaal wat traag. Het was gisteren ook zo rond een uur of twee... komen de eerste demonstranten naar Taksim. En tegen de tijd dat de avond valt begint ook de slag en de strijd met de politie weer. Hmm, maar ik neem toch ook aan, Bram, dat de meeste mensen naar hun werk zullen moeten... Ja, vandaag is gewoon eh, maandagochtend, dus iedereen moet naar zijn werk. En reken maar dat een groot deel van de mensen die het afgelopen weekend op het plein gestaan hebben, gewoon eh, werken voor de grote bedrijven. En eigenlijk meedoen aan die eh, economische groei, waar tegelijkertijd ook zo tegen geprotesteerd wordt. Dat is eigenlijk de grote paradox van deze opstand. Hè? Als je kijkt naar Athene, daar is het crisis... Uh, en hier gaat het ontzettend goed. Het gaat natuurlijk al tien jaar ontzettend voor de wind. Uh, Groeicijfers van tot 8%. Maar waar het bij dit protest vooral om te doen is, is dat toch het gevoel van die mensen die in die bedrijven werken... de middenklasse, de studenten, elke keer als ze aantekeningen maken, kanttekeningen maken... bij beslissingen die de regering neemt of het nou gaat over persvrijheid of het aanscherpen van de alcoholwet... of gewoon het weghalen van een paar bomen op zo'n plein, dan wordt er met ongelooflijk veel geweld... Uh, politiegeweld gereageerd En daartegen is deze opstand uh, bedoeld. Ja, dus het gaat, je trekt uh, een vergelijking al met Athene... niet over banen, over brood, maar het gaat over, over vrijheid. Hè? Ja. Het, gaat over, het gaat over waardigheid. En uh, wat dat betreft, kijk, we, we mogen de vergelijking niet maken... met de Arabische Lente. Dit heeft een totaal andere dynamiek. Het is een totaal andere groep van mensen die hier op straat staan. Niet de gelovigste, niet de conservatiefste Turken, maar juist... Uh, de meest uh, liberale zou je uh, kunnen zeggen. Maar het woord wat je hoort is respect. We willen gewoon respect, respectvol behandeld worden. We willen niet uh, traag als in ons uh, gezicht gespoten krijgen... op het moment dat we gaan demonstreren. En dat is toch een beetje de traditie geworden hier in de afgelopen jaren. Dat de politie altijd aanwezig is in bijvoorbeeld de drugse winkelstraat in Istiklal... en er onmiddellijk opslaat. En ik denk wat je kunt zien is dat deze premier... omdat hij zo ontzettend stevig in het zadel zit met 50% van de stemmen... misschien heeft onderschat dat, je, dat dat niet betekent dat je alles kunt doen... dat dat niet betekent dat iedereen van je houdt... en dat je dan misschien soms ook moet luisteren naar signalen... dat niet iedereen tevreden is in dit in Turkije. Bram Vermeulen vanuit Istanbul. Dankjewel, Bram. Hij mocht daar... Uh... Werd er nog wat gebeuren, dan hoort hij dat uiteraard op deze zender Radio 1. Australië dan, daar gebruiken bodybuilders steeds meer steroïden... om hun spieren te laten opzwellen. Afgelopen jaar verrichtte de politie een record aantal arrestaties. En ook op andere plekken merken ze dat het gebruik toeneemt. Bij de kantoren waar drugsverslaafden hun spuiten kunnen omruilen... komen tegenwoordig meer gym-junkies dan heroïneverslaafden. Well, Ik training natuurlijk voor... Years or so. And I just... Brede schouders en duidelijk zichtbare spieren. Ben is een bodybuilder en dat is te zien ook. Maar zijn afgetrainde lijf is niet helemaal natuurlijk tot stand gekomen. Toen hij de grenzen van zijn kunnen bereikte, greep hij naar de spuit. in gym. Hij hoort bij een groeiende groep bodybuilders die gebruik maakt van de spuitenomruil die eigenlijk is bedoeld voor drugsverslaafden. Sinds er in de staat Queensland kantoren zijn geopend waar gratis spuiten worden verstrekt, is het gebruik van steroïden enorm gestegen. Sterker nog, bij het kantoor aan de Gold Coast komen tegenwoordig meer bodybuilders dan drugsverslaafden. Vooral rond wedstrijden is het te druk, zegt directeur Nick Alexander. Steroid use is number one each month when I extract the data on the lead up to um weightlifting competitions and bodybuilding competitions. Uh, the staff have told me that they do see an increase in people coming in for needles and syringes. Het probleem speelt niet alleen aan de Gold Coast. Uit een net gepubliceerd rapport blijkt dat het aantal arrestaties in Australië op het hoogste pijl ooit is aanbeland. Afgelopen jaar onderschepte de douane 58% meer steroïden dan de jaren ervoor. Het gebruik is wijdverbreid en begint al op middelbare scholen bij kinderen van een jaar of 13 zegt het hoofd van de Australische vereniging voor medicijn, dokter Steve Hamilton. We do weten dat er een zwarte markt in steroid use. We do weten dat er een onderkant van is. We do weten dat het eigenlijk in onze scholen komt. En als we de internationale international nemen, weten we dat mensen as jong als 13 en 14 eigenlijk actually starting to gebruiken steroïden. De gevaarlijke bijeffecten zijn ook bij de gebruikers bekend, maar ze maken zich daar meestal geen zorgen over. So, Deze bodybuilder omzeilt de regels door regelmatig een reisje te boeken naar Thailand, waar de regels veel soepeler zijn. Een steroïdenvakantie. Een goed afgetraind lijf is voor onze generatie een must, zegt hij. So seems to be training like they want to be a model or a bodybuilder stuff like that just because you know it's just been uh, forced upon us. That's how it is these days. Voordat Ben met steroïden begon, bestudeerde hij online de lange termijn-effecten. Dat maakte geen indruk. Als de mannen van vroeger nu nog steeds leven, dan zal mij ook niets overkomen, redeneert hij. Je bodybuilders van de 60's en ze zijn nog steeds Ze of steroids back when ze legal. waren. So... Hij voelde zich eerst wat onwennig in de spuitenomruil, maar die schroom is Ben allang voorbij. Hij voelt zich geen gebruiker van illegale drugs, maar gewoon iemand die zijn lijf wil verfraaien. Ah. Ik denk dat het gewoon een is die body image Nou, bijdrage van correspondent Robert Portier was dat vanuit uh, Annabole, Australië. 15 minuten over 9. Stopt de NS met de VIRA of toch niet? De Telegraaf meldt het vanochtend. NS wil het niet bevestigen in onze uitzending. Wel dat er later een mededeling komt. Er wordt nog over gecommuniceerd, Dat is de NS. Eerder vanochtend sprak ik al met Roel Berghuis van FNV Spoor. Ook over de Vira en het vertrek van Bert Meerstad, de topman van NS. Dat vindt Berghuis jammer. Het is Op de eerste plaats wel heel treurig voor, voor Bert Meerstad. Want ik vond het echt een van de beste directeur van, van de laatste jaren. Mm -hmm.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 Uh, die stop is gigantisch. Uh, heeft u enig ja, idee over welke bedragen het dan gaat? Nee, nou ja, ik begrijp 600 miljoen. Uh, het gaat echt om, om heel veel geld. En, uh, maar ja, uiteindelijk zullen wij natuurlijk NS ook houden aan het feit... dat het personeel gewoon uh, werkzekerheid heeft. En we zullen echt het personeel... Uh, we willen ook echt garanties dat, dat, dat, dat er altijd dief komen... voor ja. de werkgelegenheid van het personeel. En, u zegt ja. het personeel heeft werkzekerheid. Uh, ja. Waar haalt u dat vandaan, meneer Bergen? Nou, daar hebben we Overgemaakt over gemaakt met een S. Het zijn ook NS'ers, mensen van high speed. Dus wij zullen uh, samen met een S gaan kijken op welke wijze uh, deze werkgelegenheid gegarandeerd gaat worden. Goed. Het uh, vierrijst is trouwens niet de eerste probleemtrein, hè? Nee, dat is ook zo. En in die zin heeft dat uh, een, een ongelukkige hand in het bestellen van treinen, om het zo maar even te zeggen. Want uh, de Sprint en Light trein dus de zogenaamde SLT's zonder stellen, dat was uh, ook niet echt een, een toppresentatie. John Bakker van de ANWB met een hele rustige ochtend. Ja, en het, uh, het lijkt erop dat het nu uh, zo goed als uh, voorbij is. Nog wel wat vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar België... voor knooppunt Europaplein, 5 kilometer. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt Batuverdorp, 2 kilometer. De rechterrijstrook staat dicht. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag Malieveld, 4 kilometer. Mijn Remmers. Geen koeien in de sloot, hoop ik? Nee, geen koeien in de sloot en ook helemaal geen files en geen auto's. Maar wel de acht paardenkrachten achterop de vlet bij Pietrep boer, te... Ilpen... Ilpenveld. Ilpenveld. Maar het Natura 2000-gebied is groter, hè? Ja, het is veel groter. Dit eh, Natura 2000 bestaat uit Varkensland, Ilpenveld, het Twiske en het Oozaneveld. En er zitten ook drie verschillende organisaties op: staatsbosbeheer, natuurmonumenten en het recreatieschap. Er zitten ook verschillende eigenaren van de gebieden. En Niels Hogerweg, die de coördinator is en heel lang beheerder is geweest. Hoe groot is zo'n gebied dan als je het in voetbalvelden moet uitdrukken, bijvoorbeeld? Uh, nou, het Ilperveld zelf is ongeveer uh, bijna 1000 hectare. Dat is, uh, de voetbalveld is twee, uh, 2000 voetbalvelden, denk ik, in geld. Ja. En, uh, dus dat zijn best hele grote gebieden. Vlak, laag land, veel water. Weidegebied, dus veel weidevogels en bijzondere fauna. En daarom is het nu Natura 2000-gebied. De klad kwam er een beetje in bij het vorige kabinet. Er waren al gebieden aangewezen, maar ze kregen niet dat predicaat. Nu wel. De eerste dertig afgelopen maand, de volgende dertig vandaag. De staatssecretaris komt nog langs. Terwijl Piet vaart naar de koeien en de stieren. Die u herkennen, hè? Ja, die koeien die herkennen mij. Zodra ik eraan maar, kom, dan komen ze al aanlopen. Want dan weten ze dat ze een beetje biks krijgen. Kijk deze loopt al mee. Er komt ook een mail die verpart met te weg. Wat horen we nou? We oh, nou een schollex aan de overkant die uh, alarm maakt, die heeft jongen lopen. Natura 2000 gebied. Heeft het nou nog gevolgen? Ja, gevolgen. Ik ben eigenlijk toch wel blij hoor dat het extra beschermd is. Want dit is, is toch een plaatje zoals we nu staan en uh, je kijkt eroverheen. Wordt het niet moeilijker boeren? Ja, het is al moeilijk boeren, maar het is het altijd geweest in dit, ge... toch wel in, in, in dit gebied. Want het is altijd varen en, en, en om strijden om je beesten in de boot te krijgen. Ja, nou, dat is uh, moeilijk. Er uh, gaat verschrikkelijk veel tijd in zitten. Als ik 80 hectare achter mijn huis zou liggen, dan zou ik dan een baas toe kunnen, Want die, die, die koeien kan ik zo mijn stal injagen. Maar u moet het allemaal met de boot doen? Ik moet alles in de boot doen. En dan moet je ze er nog in zien te krijgen. Het is dus gewoon uh, spelen en lokken. Lokken en voeren. Maar wordt het niet moeilijker met vergunningen? Met vergunningen wordt het ook moeilijk. Dus de, ja, je moet allemaal extra vergunningen. Het wordt allemaal extra gepeild of alles kennen. En, voor de stikstof en noem maar op. Dus, dus, een boer wordt al gek van de papierwinkel, die, die, die, die van de regeltjes en witjes. Ja. Dat, dat is gewoon maar zo. Maar het voordeel is weer dat je in een mooi gebied zit... en dat je ook weer uh, vergoedingen kunt krijgen. Wat zijn dit eigenlijk voor stieren? Nou, dit zijn koeien. Dit zijn koeien trouwens. Nee. Ja, nou, ik zie ook een stier staan. Ja, nee, dat is ook een koe. Oh. <laughs> dat is een blonde aquatenne. En daar zit pimoteebloed in. Dat is een gekruiste. Ja, vanuit een zwart bond naar een zwarte... En een... En dan krijg je van die, van die uh, ja, kleuren, zeg maar. Ik hoorde Niels net zeggen, het is een beetje zware beesten voor hier. Ja, nou ja, het, het is heel slap land, het is, het is veenland, het waterpeil staat tot, tot 20 centen. We kunnen het er even, we kunnen het eraf, hè? Ja, ja, we kunnen af. Ja. Zonder dat we door het veen heen in het water zakken. Ja. Hij moet wel zijn brokjes krijgen, denk ik niet? ja. ja. Maar dit, het, het, het water staat hier natuurlijk heel hoog. Het is maar 20 centimeter drooglegging. En dan zijn dit soort zware koeien toch wel heel lastig. In droge jaren gaat dat goed, maar je hebt soms hele natte jaren. En dan zakken ze echt door de grasmat heen. En dan zou je veel beter voor een, een, bla, een blaarkop kunnen kiezen. Uh, dat zijn beesten die, die hier wel makkelijk kunnen... Zijn wat lichter. Die zijn wat lichter. Ja. Of een stuk lichter eigenlijk. Oh, dit zijn de brokken. Ja, daar komen ze op af. Ja, daar komen ze op af. Natura 2000 gebied, u bent er blij mee? Wij zijn er heel blij mee. Want het is een soort erkenning? Ja, het is echt een beloning voor... Nou ja, wij zitten hier al 40, 50 jaar met beheer. En het is echt voor die periode, voor het beheer is het echt een beloning. En uh, het is uh, ook een beloning voor de agrariërs... die dit op deze manier in stand hebben gehouden natuurlijk. Vandaag is het bezoekerscentrum dicht. De laarzen staan wel klaar voor de staatssecretaris. Maar de rest van de week kan iedereen op bezoek komen. Ja, zes dagen in de week is het gewoon open. En uh, nou ja, het is uh, het is al aangegeven zes kilometer van het station van Amsterdam. Dus voor Amsterdammers is het vlakbij. En dan een fluisterbootje met een goede fles uh, rosé is het hier altijd feest. Oh, dat is een aanlokkelijk idee. Ja. <laughs> maar die hebben we niet meegenomen, die rosés. Nou, weer jammer. Ja, maar een beetje vroeg nog. Nou, oké. Okay. Wel korrels. Dank u wel voor de mooie uitleg, de vaartocht en het prachtige vergezicht. Jij bedankt. Voor alle vergezichten. Vanochtend in de natuur bij uh, Ilpenveld, prachtige waterland... ten noorden van Amsterdam, Remmers. Um, wederom drukke dagen voor het nieuwe koningspaar. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... zijn voor een tweedaags bezoek in Duitsland. Uiteraard volgt verslaggever Menno Reemeyer hen op de voet. Menno, wat gaat ons koningspaar vandaag doen bij de Oosterburen? Nou, vooral handelsschudden, uh, Lara. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Ze komen om een uur of uh, elf aan in uh, Berlijn. Daar gaan ze eerst langs bij uh, bondskanselier Merkel in het Bundeskansleramt. Uh, daarna meteen door naar bondspresident Kauk in Schloss Bellevue. Uh, dan hebben we de formaliteiten gehad. Dat hoort er dan een beetje bij in de hoofdstad. Dan is het, uh, het vliegtuig in um, richting de deelstaat Hessen. Want daar is een, een economische delegatie, een Nederlandse economische delegatie. Maar voordat ze daar aan toe komen, is het nog meer handelsschudden hoor. Want dan worden ze weer vangen door de minister-president van de Deelstaat. En dan moeten ze ook nog naar het, uh, het raadhuis van Wiesbaden, de hoofdstad. Een beetje door de stad wandelen daar, want het is, uh, het, het, is het hertogdom Oranje, of, uh, Nassau. Dus de oranjes komen, dat is de bakenmat ook van de oranjes mag je zeggen. Er staat ook een uh, standbeeld van Willem, de Zwijger, waar ze, of Willem van Oranje, waar ze vast uh, langs gaan lopen. Uh, dat is allemaal formeel. En dan vanavond begint het, ja, waar ze ook wel voorkomen, uh, de kick-off bijeenkomst van het Nederlands bedrijfsleven. Hmm. Is het in dat opzicht, nog niet vreemd, dat ze niet Eerst als eerste naar Duitsland zijn gegaan, omdat het land zo ontzettend belangrijk is voor Nederlandse export. Nou, ik, ik, het heeft meer mee te maken hoe de agenda's lopen. Uh, Willem-Alexander heeft gezegd van, ik wil snel bij de buren langs. Uh, en in welke volgorde dat is, dat is niet zo belangrijk. Uh, deze economische missie ging al naar Duitsland. Die stond al gepland voor, uh, voor deze week. En daar sluiten ze dan bij aan. En dat ze dan eerst naar Luxemburg zijn geweest, uh, vorige week, twee weken geleden. Dat, ja, dat past gewoon in de agenda's. Niet alleen van Willem-Alexander en Maxima, maar natuurlijk ook van de landen waar ze naartoe gaan. Ja. Um, op korte termijn volgen nog bezoeken aan Denemarken en ook België. Is dit bezoek, denk je, een blauwdruk voor wat er komen gaat nog? Aan handelsmissies en staatsbezoeken? Ja, Denemarken en België zullen in eerste instantie nog echte kennismakingsbezoeken zijn. Zoals we ook in, in Luxemburg hebben gezien. Dat is echt uh, s ochtends, uh, in de loop van de ochtend binnenkomen, handen schudden. Zoals ze vanochtend eigenlijk ook het eerste deel van het programma doen. En dan weer weg. Maar dit is wel inderdaad een blauwdruk druk voor de staatsbezoeken. Die uh, de koning heeft gezegd volgend jaar zullen beginnen. Hij heeft gezegd, uh, ik, ik wil niet meer de ouderwetse staatsbezoeken zoals we ze gekend hebben. Ik wil ze functioneler maken. Uh, en dat betekent inderdaad een handelsmissie uh, uh, opzoeken. Daarbij aansluiten en in dat land dan een, een, een staatsbezoek regelen. Uh, dat, dat heeft natuurlijk uh, twee effecten. Ten eerste uh, kun je de banden aanhalen op diplomatiek niveau Maar wat ook heel belangrijk is, zeker in deze tijden natuurlijk van de economische crisis. Dat zijn die handelsbelangen. Uh, dat, dat, dat is niet nieuw voor hun op zich. Ze zijn bijvoorbeeld ook in november in, uh, in Brazilië geweest een hele week. Puur en alleen mee met een handelsdelegatie een Nederlandse handelsdelegatie. En dat moet dan deuren openen uh, die anders gesloten blijven. Oké, okay, nou, Menno, hou ons op de hoogte vanuit uh, Duitsland. Dank je wel voor nu. Uiteraard neem ik u ook nog even mee naar uh, de NS en de Vira. NS wil het nog niet bevestigen in onze uitzending... maar de Telegraaf weet het uh, zeker. Het bedrijf trekt de stekker uit de Vira door problemen geplaagde hoge snelheidslijn die al maanden aan de kant staat. Rotterdam is een van de plaatsen waar de Vira stopt op de lijn Amsterdam-Brussel en vice versa of zou moeten stoppen moet ik misschien zeggen. Paul Sanders mengde zich vanochtend onder de reizigers. Vira naar Schiphol en Amsterdam vertrekt van spoor 10B. De eerste klasse rijtuigen bevinden zich aan de achterzijde van de trein. Voor deze trein is een ticket verplicht. Het is niet de Vira, maar de Thalys die op het punt staat van vertrekken richting Parijs-Noord. Reizigers met rolkoffers proberen het plekje te zoeken in de trein dat ze hebben gereserveerd. Op weg veelal naar hun vakantiebestemming. U gaat op vakantie? Ja, dat klopt. Met de Vira? Nee, niet met de Vira. Nee, nee met gaat... de Thalys. Met de Thalys. Waar gaat u naartoe? Naar Parijs. Lekker een weekendje weg? Nou, of, vijf, vijf dagen, ja. En wat gaat u doen? Uh, Parijs verkennen. Ja. Dan gaat u met het Thalys. Ja. Er rijdt ook nog een Vira hè? richting. Ja, ik uh... geloof niet meer, hè? Nee. Heeft u het een beetje gevolgd? Ja. Ja, ik hoorde vanochtend dat ze ermee op stop zijn. Dus. Uh, ja. Wat, wat vindt u daarvan? Ja, het heeft weer heel veel geld gekost uh, voor de Nederlanders, zou ik maar zeggen. Ja. ja. En uiteindelijk uh, komt het in uw treinkaartje terecht? Ja, he? dat klopt. Ja. Daar hadden ze nooit aan moeten beginnen. We moeten weer voor het dubbeltje op de eerste rij. Ja. Is het de eerste keer dat u met de Thalys gaat? Ja. Leuk. Het ja. gaat heel snel, hè? Schijnt. Ja, ik, euh, ik heb het gehoord, ja. Dus we gaan het meemaken. Ja. Bon voyage. Ja, merci. Ja. De term Vira, dat zegt u al iets, hè? Ja. Heeft u het al gehoord? Nee. Hij gaat eruit. Nee. En hij stopt ermee met de Vira. Ik zal hem niet missen. Nee, waarom niet? Omdat ik hem nooit gebruik. Nee, want u gaat nu met de Thalys, denk ik, hè? Ja. Waar gaat u naartoe, als vraag? vragen mag? Naar Brussel. U moet daar vaak naartoe? Ja, vaker. Heeft u wel eens overwogen om die Vira te nemen? Want die rijdt daar ook naartoe? Nee, ja, dat, dat is gewoon nooit uitgekomen, denk ik. Of zo. Nee. En toen ik hem wilde gebruiken, reed hij niet meer. Dat hoor ik vaker, <laughs> dat de Vira niet zo vaak reed. Nee, zonde van het geld. Ja, 600 miljoen heeft het geloof ik gekost. Ik weet het niet. Ja. Nee, het zal u ook... Zonde. Zonde, maar verder, u stapt lekker in het talis. U maakt zich ineens druk over. Dat lijkt me heel verstandig. Fijne werkdag, zou ik Zelf, zeggen. Zelden. een rijdende trein. Ook wel eens fijn. Paul Sanders uh, was dat met de bijdrage vanaf Rotterdam... een van de plaatsen waar de Vira zou moeten stoppen... op die lijn Amsterdam-Brussel. Uh, dit verhaal vraagt natuurlijk om vervolg. Uh, ik raad u aan te luisteren naar de collega's van de KRO's, Sven Kokkewan, goedemorgen. goedemorgen jij morgen. gaat hierover verder. Hè? Jazeker, want uh, in de Tweede Kamer is natuurlijk ook... behoorlijk wat onrust ontstaan over de al dan niet beslissing... om te stoppen met die Vira mm -hmm. en, uh, en van de oppositiepartijen. Misschien wel de belangrijkste in dit uh, dossier. Het CDA wil nu eindelijk wel eens op... Uh, <coughs> oplossingen en uh, uh, duidelijkheid van de staatssecretaris. Uh, precies, niet van de, van de journalisten, maar van de minister zelf. Maar van, de, minister, staatssecretaris. van de staatssecretaris ja. zelf, de staatssecretaris Mansveld. En we gaan natuurlijk hebben over de politieke consequenties van een en ander. En het Openbaar Ministerie komt met een app waarin uh, volgers, dus gewone burgers, kunnen meepraten over de strafmaat in zware delicten. Ik dacht dat we daar het wetboek voor strafrecht voor hadden. Dat en meer, zometeen bij de KRO. Dit is Radio 1. Dankjewel Sven. We gaan eerst naar uh, Mark Visser voor het NOS Journaal. Mark. De directie van de Nederlandse spoorwegen overlegt later vandaag... met staatssecretaris Mansveld over een oplossing voor de FIRA-problemen. De NS wil niet bevestigen of er een besluit is genomen... om te stoppen met de Vira, zoals de Telegraaf meldt. Het gesprek over het ministerie gaat over alternatieven... voor de hoge snelheidsverbinding tussen Amsterdam en Brussel. Wanneer er een besluit valt over de toekomst van de Vira is nog niet duidelijk.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 En dan willen we nog een keer van je weten, John, hoe het is op de weg. Ja, perfect. Uh, eigenlijk nog maar, <laughs> één, nog maar één korte file op de Ring van Amsterdam, de A10. Tussen knooppunt Koenplein en Westpoort, twee kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het CDA eist duidelijkheid van staatssecretaris Mansveld in het Vira-fiasco. Het eindexamen Nederlands moet op de schop. Want het niveau is bedroevend laag, vinden hoogleraren Nederlands. De NAVO houdt de grootste oefening van de afgelopen tien jaar in Slowakije. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is twee over half tien. Hier is De Caro met Goedemorgen, Nederland. En we gingen ook nog even naar Sander Bartling. Want die is vanochtend in Eindhoven. Sander, in Eindhoven. Nou, die horen we dan later. We beginnen we met de Vira. De spoorwegen willen het nog niet bevestigen. Maar volgens de Telegraaf stopt het spoorwegbedrijf met die geplaagde Vira. Wat ze wel willen bevestigen is het opstappen van topman Bert Meerstad. Hij wordt vanaf oktober opgevolgd door Timo Huges, de huidige baas van de bloemenveiling Flora Holland. Sander de Rouwen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent tweede kamerlid van het CDA, woordvoerder mobiliteit en infrastructuur. Dus zeg maar chefrijdend het materieel daar van die fractie. Weet u al of die Vira nou wel of niet doorgaat? Nou, ik zou uh, iedereen uh, kunnen verwijzen naar de persconferentie uh, in België... want daar hebben wij gehoord hoe het met onze Nederlandse treinen staat. Uh, een aantal zijn al in Nederland en het grootste deel doet het inmiddels niet. En als ik de rapporten zo daar gehoord heb... dan uh, denk ik dat er heel weinig vertrouwen is... en dat er eigenlijk voor de NS geen keuze is. Ja. Ze waren uh, de treinen al kwijt, volgens mij. Maar uh, dat geldt nu ook voor de regie, vrees ik. Ja, alles wijst er dus op dat het bericht in de Telegraaf klopt... namelijk dat de spoorwegen stoppen met de Vira. Maar u weet het nog niet officieel. Nee, wij moeten alles horen uh, van uw collega's, waarvoor op zichzelf dank. Uh, maar het liefst had ik gehad dat het ministerie zelf ging reageren. Ja. Laat staan de NS. Uh, die, zijn, uh, die zijn doodstil, zeggen niks, komen alleen met net, niet zeggende berichten. Eind juni komen wij met ons verhaal. Ik vind het volstrekt belachelijk en ik denk dat Mansveld een aantal dingen te doen staat. En dat Mansveld is de met staatssecretaris? De staatssecretaris Mansveld inderdaad was dat een aantal dingen te doen. Uh, te beginnen met de Kamer nu eens een keer informeren over hoe het in Nederland is. Ja, nou begrijp ik uit het bericht van de Telegraaf dat de spoorwegen al eerder met dit bericht naar buiten wilde komen. Maar dat het ministerie van Financiën de enige aandeelhouder heeft wasgelegen dat dat departement wilde wachten tot medio juni om met een andere uh, oplossing en een ander alternatief voor de dag te komen. Dat klopt. Ik uh, lees die kranten ook allemaal en analyses en speculaties. En maar, maar klopt ik al, het? Dat is de grote vraag. Ik uh, moet af op de, de kranten omdat de regering weigert de Kamer te informeren. Ze kunnen niet eens rapporten naar de Kamer sturen die in België gewoon gebruikt worden in openbare bijeenkomsten. Uh, dus dit kabinet uh, ja, was de virus al kwijt. Ja. En nu ook de regie, want de Kamer staat volledig buitenspel. Ja. Juist op het moment dat iedereen erover spreekt, inclusief alle kranten. En de buurland, het buurland al precies weet waar ze aan toe is. Ja. Het is echt volstrekt ongeloofwaardig. Aan Hoe komen. zou u dit politiek willen kwalificeren? Ik kwalificeer dit uh, politiek als uh, een enorme fout van het ministerie, van het kabinet, om niet te communiceren. Juist als de problemen ontzettend groot zijn... Uh, denk ik dat vele uh, voorlichters en ministeries weten... dat je moet communiceren. Het is nu dood en doodstil en dat is een teken aan de rand. Wie is nou uiteindelijk de baas? Is dat uh, de staatssecretaris die gaat over... Uh, nou ja, dat rijdt het materieel, zal ik maar zeggen. Dat is de staatssecretaris Mansveld of het ministerie van Financiën. Dat dus klaarblijkelijk, als we de berichtgeving mogen geloven... heeft dwarsgelegen. Ja, ik moet u zeggen, ik begrijp die vraag... maar ik vind het een echte binnenhofvraag... Ik denk dat de meeste mensen in Nederland gewoon willen weten... kabinet, wat doen jullie? Wat is de informatie? En stuur ons die. En of uh, persoon A of B onder die brief staat... dat maakt mij niks uit. En ik denk ook dat vele Nederlanders daar niet wakker van liggen. Nou ja, typische binnenhofvraag. Binnenhof U werkt op dat binnenhof. Klopt, uh, en soms ja, en... zijn typische binnenhofvragen voor uh, de, de machtsvraag wel van belang. Namelijk, als het kabinet niet eens luidend optreedt... en niet met één mond spreekt, is er een politiek probleem. En dan kun je ja. dat een binnenhofvraag noemen. Het is een politiek relevante vraag. Nee, het is ook een relevante vraag. Alleen de belangrijkste vraag is: kabinet, wat doen jullie nu? En uh, wie dat ondertekent, of dat nou Dijsselbloem is of mevrouw Mansveld nog, dat, ik moet u eerlijk zeggen, dat maakt mij niet zoveel uit. Als de Kamer maar, maar goed geïnformeerd wordt. Jawel, maar daar, heb, daar zijn toch procedures voor? Daar heb je toch één staatssecretaris voor? Eén staatssecretaris is verantwoordelijk voor de spoorwegen. En dat is uiteindelijk niet de minister van Financiën. Toch? Precies, maar ik waar, vrees niet. Dat, u, ik vrees dat, dat is waar en ik vrees dat u en ik dat uit moeten leggen aan dit kabinet. Ja. Maar goed, je zou zeggen dat het kabinet dat zelf ook wel begrijpt, of niet? Inderdaad, maar daarom is ook mijn, mijn stelling dat het kabinet inmiddels uh, de regie kwijt is op dit dossier. Want ik krijg alleen maar berichten, echt komt later een bericht of eind juni komen te voorstellen. Ik lees in het Telegraaf ja. dat inderdaad het uh, ministerie van Financiën dat dan weer niet wil. Die wil eerst overleggen. Uh, ik weet niet, uh, de Kamer weet niet in zijn geheel niet waar ze aan toe is. Afgelopen vrijdag heeft de volpallige oppositie uh, verzoeken gedaan... om al die rapporten waarin België over geciteerd werd naar de Kamer te sturen. Ja. En de PvdA en de VVD laten gewoon weten dat ze dat nu niet nodig vinden... en dat dat later maar moet. Ja, nou ligt hier natuurlijk een precedentje, Namelijk een eerder rapport over de Vira... dat in een later recht was gekomen en niet naar de Kamer was gestuurd. Daar moest de staatssecretaris toen diep voor door het stof. Toen heeft ze gezegd, ik beloof beterschap, dit zal niet meer gebeuren. Dat ging uh, inderdaad over een rapport, ook over treinen, maar niet over de Vira. Maar inderdaad, het probleem heeft zich uh, vrij recent voorgedaan. En wat dat betreft uh, zou je mogen verwachten dat het ministerie echt op scherp staat om de Kamer te informeren. Heeft u de indruk, dat indruk ook? Dat is wel waar. Heeft u de indruk ook? Ik heb uh, de indruk uh, dat het ministerie op dit moment echt de regie kwijt is. En ik zou echt zeggen, herpak jezelf, informeer de Kamer, geef aan wat er moet gebeuren. En, en de NMBS heeft al een suggestie gedaan voor de korte termijn. ...namelijk de tijdelijke trein die niet over hsl traject gaat opvoeren met frequenties. Ja. Dus het aanbod ligt er al. Ja. Nederland moet alleen nu nog wakker worden. Wat gaat dit allemaal kosten? Dit gaat uh, heel veel geld kosten, vrees ik. De HSL, de aanleg van het spoor, heeft al vele miljarden extra gekost. Wij hebben eerder al uh, via mevrouw Schultz twee jaar geleden gekregen ...dat de HSA het bedrijf uh, van de Vira was... Toen heeft de overheid de helpende hand toegestoken. Elke keer heeft de overheid tot nu toe de NS de de hand toegestoken als zij faalde. En uh, ik denk dat dat uh, opnieuw gebeurt. Maar ik denk ook dat er nu een vraag gaat komen of de NS wel überhaupt geschikt is om dit soort vervoer aan te bieden. En ik denk dat die vraag heel gauw ook in het parlement behandeld moet gaan worden. Maar wat bedoelt u daar precies mee? Dat de NS niet meer gaat over de treinen? Wat mij betreft uh, doen ze redelijk werk als het gaat om het gewone spoor... Uh, maar de NS heeft uh, zich volstrekt incompetent uh, getoond... als het gaat om uh, internationaal tre snelle treinverbinding via de HSL. Jarenlang hebben we moeten wachten op vertraagde treinen... en toen ze er waren uh, deden ze het niet. Ik denk dat we nu de vraag uh, aan moeten gaan... Uh, is de NS al in staat om uh, dit soort spoorvoorzieningen aan te bieden? De gewone treinen gaan redelijk, ook met hoogstens en stoot, zoals u weet... Maar internationaal vervoeren uh, zou ook de vraag kunnen zijn: zijn er niet andere partijen in de wereld die wel ervaring hebben ja. en gewoon echt kunnen? Maar de manier waarop u de vraag stelt, uh, doet bij mij uh, het vermoeden rijzen dat het een retorische vraag is: dat u het antwoord eigenlijk al weet, namelijk dat ze er niet toe in staat zijn. Dat klopt. Ik denk dat, uh, dat, uh, dat onze voorkeur eruit naar zal gaan, is dus dat de concessie opgezegd zal worden met de NS, met de HSA. En dat uh, we moeten gaan kijken naar partijen die uh, gewoon betrouwbaar materiaal kunnen leveren... en dat we ja. in het verleden ook getoond hebben. Dus het CDA wil de uh, NS afhalen van het internationale spoorwegverkeer... en daar een andere partij de baas maken? Ja, de concessie die nu verleend is aan de uh, NS, aan de HSA, om deze Vira te laten rijden... Ik denk dat uh, iedereen heeft kunnen zien dat dat uh, niet gelukt is... dat we daar één jaar aan op gewacht hebben... en dat toen eindelijk het trein kwamen. Ja. Uh, ze het volstrekt niet deden... dat nu het moment is gekomen om te zeggen... Uh, het is geprobeerd, uh, het is niet gelukt... Uh, we gaan nu kijken of andere partijen bijvoorbeeld in Europa dat wel kunnen gaan doen. Wie dan bijvoorbeeld? Ja, ik, uh, er zijn verschillende partijen die dat kunnen. Ik, ik wil bewust uh, daar niet uh, reclame voor gaan maken... omdat het ja. mij eigenlijk helemaal niet uitmaakt wie dat gaat doen. Nee. Ik zeg er wel bij, het moet een partij zijn... ...die dat echt kan, die dat ja. aangetoond heeft. Dus niet via een verkoopafdeling aangeeft... ...oh, dat kunnen wij wel, laten ja. we dat maar eens doen, mooi project. Ja. Maar een partij die dat doet, en in Europa zijn er uh, verschillende soorten. Ja. En ik zou zeggen, de Mansveld uh, gaat niet alleen met de NS praten... ...maar ook met de rest van de wereld. Goed, dan tot slot nog even een typische binnenhoofdvraag... ...om met u woorden te spreken. <laughs> uh, als uh, de staatssecretaris, uh, die al heel lang verantwoordelijk is voor dit dossier... ...niet mevrouw Mansveld misschien zelf, maar wel haar voorgangers... ...en dat zijn in de staatsrechtelijk dezelfde personen zoals u weet... Ja. Zitten daar dan ook nog politieke consequenties aan? Dat sluit ik niet uit. Alleen dat zijn fundamentele vragen waar wat mij betreft ook een behoorlijk onderzoek naar moet komen. En daarom dat ik met mijn collega Stientje van Veldhoofd, van D66... ook eerder al de heb op een parlementaire enquête. Toen hield de coalitie daar tegen. Maar ik denk inmiddels dat ook zij wel wakker zijn geworden. En nu ook echt willen weten vanaf het begin af aan van paars 1 en 2, die de procedure in gang gezet heeft... met alle ministers daartussendoor, ook die van mijn eigen partij... tot aan de staatssecretaris van nu, dat de Kamer alles wil weten... wie heeft wanneer welk besluit genomen, met welke verantwoordelijkheden... met welke kennis en uiteindelijk ook met welke conclusies. Resumerend, u bent het zat. De staatssecretaris, dat is mevrouw Mansveld, moet vandaag nog... met uh, opheldering komen over dit dossier. Alle rapporten wilt u ter inzage hebben. Die moeten dus naar de Tweede Kamer. U sluit de politieke consequenties niet uit... Uh, u wilt uh, uh, bovendien dat de uh, spoorwegen worden afgehaald van het internationaal treinverkeer en dat daar een andere partij moet komen? Meneer Kokkelman, dat is de spijker op zijn kop. Ik dank u zeer, meneer De Rouwen. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Amerika is vorige week een einde gekomen aan een staking van 10 jaar bij het Congres Plaza Hotel in Chicago. Hoe lang heeft de langste staking ooit in Nederland geduurd? Dat is de vraag aan vakbondshistoricus Jaak van der Velde. Voor zover bekend heeft de langste staking in Nederland ruim 2 jaar geduurd. Dat was een, bij een houtzagerij in Blokzeil, dat ligt in Overijssel. De gebroeders Loos, misschien bestaat het bedrijf nog heeft van 1924 tot 1927 geduurd. 50 mensen staakten daar voor een cao en erkenning van de vakbond. Als je nou kijkt of dat een lange staking is op wereldniveau, dan valt dat wel mee. Want de langste staking over de hele wereld, voor zover bekend... Heeft 13 jaar geduurd. En dat is in Amerika geweest bij een uh, fabriek waar ze walnoten tot olie persen. Dat was in 1991. En die duurde tot 2005. Al, dus Jaak van der Velde Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan naar Goedemorgen Nederland.kO.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Eindhoven. Nou ja, terug. Eens kijken of het nu wel lukt. Want Sander Partling is daar op het vliegveld. Er twee verzoeken gebruik maken parallel aan over. twee, zomaar gebruik, parallel aan toegestaan over. We zijn op uh, vliegbasis Eindhoven. In de verte komt een vliegtuig aan, dus we hebben net even toestemming gevraagd... of we wel van deze starten langsbaan de gebruik mogen maken. Maar waar het eigenlijk om gaat, zijn die bordjes daar, hè? Ja, dat is correct. De borden 0321, die we afgelopen week uh, allemaal vervangen hebben... in het kader van het draaien van de baan zegt verkeersleider G. Peters van vliegbasis Eindhoven. We zijn nu gestopt bij dit bord, want we zitten in een busje. De tekst is 03-21. Wat betekent dat precies? Nou, dat betekent precies dat, de, dat je hier naar de baan 03 kunt. En de 03 staat dan voor de koers 030. Dat is een afgeronde koers. Dat betekent dat die koers ligt tussen de 025 en de 035. Nou, voor de baan 2-1 geldt hetzelfde natuurlijk. Die koers ligt dan tussen de 205 en de 215. En in de luchtvaart ronden we dat af. Wat er afgelopen week gebeurd is... althans niet afgelopen week... alleen in het kader van de, de efficiëntie... hebben we dat afgelopen week gedaan. Samen met de baanverlichting zijn we bezig om de baan om te nummeren. En dat komt omdat de magnetisch noorden... Eh, langzaam maar zeker aan de wandel is. Oké, okay, onderbreek ik het verhaal even... omdat er een vliegtuig van Ryanair landt... Zo. Zullen we even uitstappen om te kijken naar dat uh, bordje, want dan kunt u mij uitleggen wat dat nou precies de moeilijkheid mee is. Even kijken of het veilig is voor overstekende vliegtuigen. Ja, dat is het. Het probleem is dus het uh, magnetische noorden dat verschuift, hè? Ja, het magnetische noorden verschuift en uh, dat uh, betekent dat we nu uh, de afgelopen week in ieder geval omgegaan zijn naar de baan 0321. En om dat duidelijk te maken, het magnetische noorden is het noorden wat je uitleest op een kompas. Dat is ook hetgeen wat de vlieger uitleest op het kompas. En dat staat in tegenstelling tot het kaartnoorden. Het kaartnoorden is een vastgegeven namelijk. En ja, helaas, het magnetische noorden is niet een paal die op de Noordpool staat, nee. die daar blijft staan. Nee, maar dat, het gevaar is dus dat de piloot op een gegeven moment naast de landingsbaan gaat landen als je dat niet doet. Dus. Uh, nou, zo, zo gevaarlijk is het nou ook weer niet. Uh, juist omdat de voorkomende... Uh, hebben we die baannummering natuurlijk gewijzigd. En het is niet zo dat nu de koers ineens tientallen graden afwijkt. Het gaat maar om secondes iedere keer. En langzaam maar zeker verschuift dat magnetisch orde, waardoor we nu een beslissing hebben genomen... om nu uh, deze baannummering uh, door te voeren. Ja. Het lijkt toch een beetje omslachtig, een beetje ouderwets. We zien die bordjes, hè, grote gele bordjes, uh, die die piloten dan moeten gebruiken om de juiste koers in te stellen, zoals u zegt. Dat gebeurt allemaal met geavanceerde computers natuurlijk in die vliegtuigen. Als wij in Nederland van zomer naar wintertijd gaan bijvoorbeeld, dan schakelt mijn horloge automatisch een uur terug of een uur verder. Kunnen die vliegtuigen dat niet ook? Ja en nee. Ja, het is allemaal voorgeprogrammeerd. Alleen je moet natuurlijk, ook je horloge moet van tevoren geprogrammeerd worden dat hij dat moet doen. Nou, zo is dat ook bij vliegtuigen. De wijzigingen worden van tevoren allemaal aangekondigd, worden allemaal in computers geladen. En in de nacht van 29 op 30 mei, dus afgelopen week, is die wijziging in één keer geactiveerd in alle computers van alle vliegtuigen. En dat is wereldwijd gebeurd wereldwijd. Dus dit probleem geldt voor alle vliegvelden in de hele wereld zo ongeveer. En dit probleem geldt voor, in ieder geval voor de meeste vliegvelden op deze hele wereld. Omdat het magnetisch noorden natuurlijk inderdaad verschuift... kan het zijn dat je uiteindelijk de baannummering moet veranderen. We hebben, bij Schiphol is het gebeurd met de aanleg van de vijfde baan. We hebben Beek gehad. We hebben, dit jaar staat Leeuwarden nog op programma, dus het is... Het ja. komt vaak voor. Ja, ik, ik begrijp het verhaal. U ziet er ook heel betrouwbaar uit, moet ik zeggen. Dat kan ik weten, want ik kan u zien. Maar um, wat ik nou minder betrouwbaar acht, zijn de vliegvelden in, ik noem maar wat, Cameroen, Peru, papua nieuw guinea Hoe groot is de kans dat de piloot daar de komende tijd naast de landingsbaan terechtkomt? Ja, ik zou het u niet durven zeggen. Natuurlijk, ik ben er nog nooit geweest. Eh, ik ben wel regelmatig in Afrika en in Azië geweest. En ik moet zeggen dat het daar ook nog steeds goed gaat. Dus ik heb er nog steeds alle vertrouwen in. Goed, zo doen ze dat dus in Eindhoven. Een landingsbaan, een stukje verleggen zonder graafmachines. Zij is dan de Bartling. Straks de grootste NAVO-oefening van de afgelopen tien jaar... wordt vandaag gehouden in Slobakije. Maar eerst... 3, 2, 1, go... Deze dag. 2011. Vooral in de voorhoede klopt het uitstekend. Zo goed dat al na zeven minuten van Roestel de bal achter de Deense keeper weet te plaatsen. Ja, deze dag, 3 juni 2011, overleed de legendarische Willem II-spits Jan van Roesel. De spits kwam tussen 1951 en 1957 uit voor de Tilburgers, scoorde 152 keer voor de club en speelde zes Interlands voor Oranje en maakte daarin vijf doelpunten. Peter Anne, al 70 jaar aan Willem II eh, in hart en nieren verbonden, zag alle wedstrijden van Jan van Roesel. Absoluut, ik heb al zijn wedstrijden gezien, allemaal. Ja, ik heb al zijn wedstrijden gezien. Uitwedstrijden, thuiswedstrijden, kampioenswedstrijden. Ik heb ze allemaal gezien. Ik ben nu 79 jaar en ik heb hem dus uh, in alle wedstrijden die hij van Willem II speelde, heb ik hem gezien. Ik ben uh, eerlid van Willem II. En uh, ik ben zelfs nog uh, vrijwilliger, medewerker aan de redactie van, het, uh, van de bladen van Willem II. Ik maak nog alle verslagen van de uitwedstrijden op de website van uh, Willem II. Dus ik ben er volop actief in die club. Ik ben het oudste lid van de club. Dat wil zeggen, lang, het grootste aantal jaren lid van Willem II. Het is vier jaar geleden dat de beide elftallen voor het laatst tegen elkaar uitkwamen. Dat was tijdens de Olympische Spelen in Londen. En Engeland won toen. De Nederlandse ploeg zonder Lenstra hoopt nu een beter resultaat te bereiken En het lijkt erop dat dat kan. Vooral wanneer al na vijf minuten Van Roesel met een bijzonder hardschot de score voor Oranje opent. Hij uh, maakte zijn debuut in het eerste elftal in de competitiewedstrijd tegen RBC en scoorde meteen een hattrick. Hij heeft 0-2 uh, met tien andere voetballers naar de landstitel geleid in 1952 en in 1955. Olé, olé, op Hij beschikte over een enorm schot en geweldige kopkracht. Hij speelde zes keer in het Nederlands afdaging. Ja. En daaruit maakte hij ook vijf doelpunten. Dat is dus bijna ook één op één. Ja, hij speelde met Vaas Wilkens en Abelestra. En de uh, doelpiet Kraak. Hij speelde ook nog uh, een wedstrijd uh, tijdens de Olympische Spelen in 1952. Toen scoorde hij ook tegen de Brazilianen. Ja. Goedemiddag, luisteraars in Nederland is het Olympisch Stadion in Helsinki. Nou, trots, trots. Ik ben maar een gewone Tilburgse jongen. Maar ik ben blij uh, dat ik kan zeggen... nou, ik heb in Nederland zelf gespeeld tegen Brazilië. Ik, ik ben er trots op, de, persoonlijk dan, dat ik tegen Brazilië gespeeld heb. Hij werd op straat en overal waar hij kwam werd hij aangesproken. Dus uh, hij is niet in eenzaamheid gestorven, zoals het heet. Peter al meer dan 70 jaar aan Willem II verbonden. Over het overlijden van de legendarische spits van die club, Jan van Roesel, deze dag in 2011.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 Top the ball stem van DB Clifford met Simple Things. Het is 7 minuten voor 10 uur. Luistert naar de KRO op Radio 1 in Slowakije. Begint vandaag de grootste NAVO-logistieke oefening in 10 jaar, waarbij duizenden militairen zijn betrokken. Kees Hooman, goedemorgen. Goedemorgen. Generaal, majoor buitendienst verbonden aan het Instituut Klingendaal. Wat kunnen we verwachten daar? Nou, we gaan daar kijken of we op logistiek gebied beter met elkaar kan samenwerken. Dus het gaat voornamelijk eh, om efficiëntie. Het gaat om de uitvoering wat binnen de EU als pooling en scherm bekend staat. En bij de NAVO als smart Defence. Dus gewoon slimmer al je defensiecapaciteiten eh, inrichten. En dan voornamelijk gaat het hier om logistiek gebied. Juist, de grootste in tien jaar, waarom in Slobakij eigenlijk? Nou, Slowakije heeft zich opgeroepen. Die hebben een centrum opgericht wat zich sociaal bezighoudt met de coördinatie van logistieke activiteiten. En die hebben zich opgeworpen om ja, min of meer leiding te geven aan deze grootschalige oefening. En ook alle lessons learned, dus uh, de lessons die geleerd worden en dergelijke tekortkomingen in ja. beeld te brengen. Waar dan vervolgens aanbevelingen uit voortvloeien. Het is niet zomaar een dagje in het veld. Uh, die hele oefening duurt drie weken. Ja, het gaat eerst om een uh, vredebewarende operatie... dus het toezicht op de uitvoering van een vredesovereenkomst. En daartussendoor loopt ook een scenario van een humanitaire ramp... Dus daar wordt ook logistiek, zal gewerkt worden. Maar het is geen oefening waarbij men in het veld zich bevindt. Men bevindt zich allemaal dus in lokale met netwerken, computers en dergelijke. Het gaat ook voor een belangrijk deel om het oefenen van procedures. Kijken, standaardisatie, erg belangrijk natuurlijk. Want standardisatie betekent dat je beter met elkaar kan samenwerken. Ja. Het is Heel belangrijk is dat tot voor kort was logistiek een nationale verantwoordelijkheid. Dus elk land moest dat zelf regelen. Ja. En je kunt natuurlijk veel efficiënter als je samenwerkt voor het inkopen van voedsel. Als dat allemaal nationaal gebeurt. Ja, dat is natuurlijk duurder dan wanneer je gemeenschappelijk voedsel gaat kopen, om een voorbeeld te geven. Ja, en het transporteren van materiaal is ook altijd een probleem. Want dan moet je weer toestemming vragen om door elkaar in luchtruimte te vliegen, bijvoorbeeld. Ja, maar daar wordt al voor een belangrijk deel in eh, voorzien... door de grote transportvliegtuigen die een aantal landen waaronder Nederland hebben gekocht... en die staan in eh, ja. Hongarije op een vliegbasis. En we hebben dan ook een coördinatiecentrum eh, hebben wij op het vliegveld Eindhoven. Dus op het gebied van luchttransport hebben we al de diverse vorderingen gemaakt. Doen wij ook nog mee aan die oefening eigenlijk? Wij in Nederland? Ja, ja, zeker. Wij zenden 65 militairen. Onder meer eh, van een bevoordatingscompagnie, een geniecompagnie. En Nederland zal, tezamen met... Eh, de Verenigde Staten vooral actief zijn leiding geven aan de operaties op het gebied van water. Juist. Nou staat natuurlijk het defensiebudget in Nederland, trouwens niet alleen in Nederland, maar in heel Europa eh, onder druk. En dat is een toenemende zorg van de Amerikanen binnen het NAVO-bondgenootschap. Is dat ook iets waar eh, deze samenwerking nog voor een oplossing kan zorgen of niet? Nou, volledig weet ik niet. Maar dit is heel duidelijk natuurlijk ook een gevolg van de bezuinigingen. Want je moet gewoon je ja, defensiecapaciteiten moet je veel efficiënter multinationaal gaan inrichten. En daar is dit dus een duidelijk voorbeeld van. Juist. Met andere woorden, oefenen om de handen ineen te kunnen slaan. Alleen moet je dan ook wel wat te bieden hebben, toch? Want anders heeft samenwerking ook niet zoveel zin. Nee, maar wij hebben natuurlijk op logistiek gebied hebben wij heel wat te bieden. Op het gebied van de genie, hospitalen en dergelijke. Dus uh, wat dat betreft uh, hebben we heel wat te bieden aan andere landen. Goed. Grootste oefening in tien jaar tijd dus. Het begint vandaag in Slowakije Niet in het veld, maar in kantoorruimtes. Dat is ook weer eens een keer gezellig voor die militairen, toch? Ja, nou ja, goed, ze moeten, de procedures zijn natuurlijk erg belangrijk in een operatie. Juist. Kes Homan, uh, generaal-major buitendienst verbonden aan instituut Klingendaal. Ik dank u zeer. Zometeen, dames en heren. Het Openbaar Ministerie komt met een app... waarin wij mee, allemaal mee kunnen praten over de strafmaat. En dat leidt tot grote irritatie bij advocaten zoals Ines Wesky. U hoort haar in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies... KRO Het NOS Radio 1 Journaal Elke Dag.